Het is vrijdag 24 november en dit is de Battenvieren-podcast. Ik zit vandaag met Olly Salvatore, die helemaal vanuit België naar Nederland toe is gekomen om met mij te praten over zijn boek De Redding van Europa en aansluitend de actualiteiten wat betreft Catalonië. En Voordat we over zijn boek gaan beginnen zou ik graag willen vragen om mezelf te introduceren. Nou ja, dank u wel voor de uitnodiging alleszins, uh, heer Mulder. Uh, in uh, 2014 heb ik mijn debuut uitgebracht, uh, de Redding van Europa, zoals u al zei, dat is een bundel essays over het verleden, de toekomst en de huidige stand van zaken in zaken uh, Europa, hoe we daar tegenover staan. En uh, het is eigenlijk de neerslag van een lang denkproces van sedert eigenlijk de aanslagen van 9-11 is de wereld doorheen geschud uh, met de islamisten die eigenlijk uh, werelddominantie nastreven. En ben ik eigenlijk beginnen nadenken, hoe moeten wij, uh, Europeanen, ons, ons positioneren tegenover andere wereldmachten uh, in zaken eigen lijfsbehoud, dat we geen terrein verliezen ten opzichte van bijvoorbeeld opkomende wereldmachten zoals China en de islamitische staat die probeert vast uh, voet aan de grond te krijgen en hoe we onszelf best kunnen breideren zonder... ...eigenlijk terrein te verliezen en groter te worden in plaats van kleiner te worden. Ja, en um, u doet daar redelijk... Uh, ...redelijk, uh, redelijk uh, pleidooi voor een pleidooi voor een, voor een heel sterk Europa. Um, aan alle kanten eigenlijk. Het moet, moet eenmaal eenwording uh, worden wordt voorgesteld. En um, po ook politiek, naast economische eenwording, dus ook politieke eenwording. Ja, het verschil is, de meeste mensen zijn afkeerig van Europa, omdat ze in de laatste jaren hebben ondervonden dat er heel veel mankementen zijn. Dingen die niet vlotjes lopen. En, maar daarom vind ik het wel verkeerd van het kind met het badwater weg te gooien en te zeggen van, we moeten afstand nemen van Europa en terug de, nationale, de nationalistische tour op gaan. Want als we gefragmenteerd worden, worden we eigenlijk verzwakt. En met de opkomende wereldmachten is het... Eigen de eigen eigenlijk de eigen ruiten ingooien dat we gaan doen. Gaan we onszelf in de voet schieten. En gaan we ten opzichte van andere wereldmachten uh, heel veel macht verliezen. En dat we, kunnen we ons niet veroorloven. Het is heel gemakkelijk om iets af te breken. Omdat we uh, dingen zien die verkeerd lopen. Maar als we het afbreken. Dan staan we voor een uh, eeuwenlange klus om alles van onderaf weer op te bouwen. En dat kunnen we ons echt niet veroorloven. Dus u zegt eigenlijk van uh, juist omarmen die EU. Ja, ik ben eigenlijk voorstander van het model. Maar uh, dan met een lange termijnvisie en niet inspelen op de actuele gebeurtenissen, maar gewoon uh, een, een beleid uitstippelen dat erop gericht is om Europa sterker te maken. Niet van vandaag op morgen, maar voor de komende 100 jaar zeg maar. En daarom vind ik het ook zo uh, gevaarlijk van toe te geven aan uh, nationalistische tendensen van separatisme, van regio's die zich willen losscheuren van Europa. Want uh, als we die toer opgaan, dan zijn we verloren. Uh, dat staat uh, als een paal boven water. Als we nu zien wat er te gebeuren staat in Catalonië, wat zich daar ontwikkelt, dat is nefast voor de toekomst van Europa. En eigenlijk is het uh, illegitiem het uh, on onafhankelijkheid streven. Want uh, Spanje is geen bananenrepubliek, Spanje is geen land in oorlog. Um, Catalonië heeft een uh, welvaart, uh, een economische uh, omvang die groter is dan die van Portugal op zich alleen. Ja. En uh, het heeft een zeer grote autonomie gekregen zoals de andere regio's in Spanje. En wat ik, wat ik daaruit opmaak is dat, de, dat er een gebrek is aan solidariteit. Terwijl de afgelopen economische crisis ons eigenlijk meer solidair voor elkaar moeten uh, uh, verzoeken om, om meer solidair te zijn voor elkaar gaan Bepaalde regio's die het, die het behoorlijk doen op economisch vlak, proberen zich los te scheuren van regio's die het minder goed voor elkaar hebben. Barcelona is een aantrekkingspool voor heel veel toerisme en economische activiteit. En hoe zal ik zeggen, de Catalanen zeggen, kijk, onze, onze onafhankelijkheidstreven is legitiem. Maar ik vind het niet, want zij zorgen voor een zelfvervulling profetie van te zeggen, door zichzelf in de martelaarrol te duwen, in de slachtofferrol, als zijnde dat, uh, dat uh, betogingen voor onafhankelijkheid worden uiteengeslagen, Ja, als het, als het niet is toegestaan van de wet door Rajoy, dan moet men zich daar ook bij neerleggen. En men kan men ook geen onafhankelijkheid afdwingen, alsof, dat, alsof men een nieuw hemd of een nieuwe broek gaat kopen. Dat gaat zomaar niet. Nee, uh, en, en u... U betoogt in uw, uh, in uw boek er ook voor dan op allerlei manieren om die eenwording te, te bewerkstelligen. Want u zegt eigenlijk um, de nationalistische partijen, mm -hmm. dus ook in, in, uw, uw, in uw eigen land, daar schrijft u uitvoerig over, die uh, zijn zo'n gevaar voor die eenwording en voor die solidariteit. Die zou ja, zouden ook verboden wo moeten worden, schrijft u? u. Die zouden ook verboden moeten worden, schrijft u. Ja, eh, alleszins partijfinanciering vanuit de Europese eh, schatkist... ...naar partijen die eigenlijk Europa willen kapotmaken, dat is... Dat is de wereld op zijn kop eigenlijk. Dat is, hoe zal ik het zeggen, dat is onmogelijk. er zijn veertig regio's in Europa die zich willen afscheuren. Die pleiten voor zelfbestuur. Maar er is geen enkele aanleiding voor. In 2008 heeft Kosovo zich afgescheurd. En heeft eenzijdig de onafhankelijkheid uitgeroepen. Maar dat was omdat er vanwege Servië etnische zuiveringen aan de gang waren. Er is geen enkele die met het die met de dood wordt bedreigd. De Catalanen genieten een zekere welstand, dankzij de, de Spaanse en Europese eenheid. En o, alleen omdat zij het beter hebben dan de rest van Spanje, willen zij eigenlijk hun eigen boontjes droppen en de rest in de steek laten. Als, als, als, als, als zij daarin slagen, dan is het hek van de Dam en gaan, dan gaat dat een domino-effect creëren en gaat andere regio's zich ook losscheuren en dan is het totaal, uh, totaal afgelopen met Europa. Ja, maar op zich... Er zijn, ook, er zijn ook marxistische partijen, anticapitalistische partijen die ook uh, gewoon centjes uh, gebruiken. Er zijn uh, uh, voorstanders voor kleine staat die uh, ook gewoon hun subsidie aanvragen. Wat dat betreft uh, zou je heel veel tegenstrijdigheden zou je kunnen opmerken. Ja, maar dat, dat vind ik, moet, zou aan banden moeten worden gelegd Aan alle kanten. Dus ook, ook uh, anticapitalistische groepen zouden volgens jou uh, volgens u geen. Uh, ...geen financiering moeten krijgen, groepen die uiteindelijk voor... Ja, eigenlijk bestaat er één term voor, staatsvijandig. Als we Europa willen beschouwen als een staat in wording... ...dan moet men ook uh, allerlei partijen die uh, routiniteiten willen gooien... ...zoals in de tijd de nazi's uh, uh, de, de, het zakje willen overnemen in, uh, in Duitsland... ...moeten men die preventief uh, tegenwerken en, niet, uh, en hun niet in de kaart spelen. Maar dan, ga je, dan gaat er dus al vanuit dat Europa één moet worden... Maar Europa staat in de stijgers, Ik bedoel, er zijn 28 lidstaten, en zoals ik heb begrepen, is er het streefdoel van binnen 10 jaar naar 37 lidstaten dan moet te gaan. En de kritische partijen moeten dan maar, omdat, omdat een paar mensen hebben dat besloten. Van, uh, er is een groep die heeft besloten, EU, uh, dat, is, dat project daar moeten we aan doorwerken. Dat uh, moet verder geïntegreerd worden. De ja natuurlijk partijen de partijen moeten bouwen. Ja, Men kan niet het ene of het andere. En man kan niet, uh, ik bedoel, men kan niet beide, beide processen aan de gang laten blijven. Want dan, dan, dan komt men, dat gaat het uiteindelijk resulteren in een burgeroorlog. Kijk, met de uh, met met, uh, verklaringen die, die Puigdemont in Catalonië heeft afgelegd. staan tegenwoordig de helft van Spanje 50-50 met getrokken messen tegenover elkaar. Als we al die separatistische. separatistische Denk denkers de kans geven om zich te uiten hè, zich op het uh, podium te hijsen, dan uh, staat morgen uh, dan staat morgen Europa in vuur en vlam dus dat kunnen we niet toelaten als de 27 partijen van Europa die eenheid nastreven tot een politiek akkoord komen dat die partijen moeten tegenwerken omdat ze niet in het algemene belang dienen. dan moeten die ook worden tegenwerkt en om te beginnen moeten die hun financiering worden drooggelegd. Maar u streeft dus, dus een soort ook politieke, uh, ideologische eenwording, een bewustzijn van eenwording na. Maar wat denkt u dan wat er gebeurt wanneer, wanneer uh, het besluit wordt uh, genomen van nou we gaan Geert Wilders uh, gaan we niet meer... Uh, uh, Tolereren. Uh, ik ben een grote fan van Geert Wilders en ik ben een grote fan van Vlaams Belang en ik ben een grote fan van Le Pen. Maar alleen om die reden dat zij als helden van onze tijd uh, de islamisering van Europa een halt willen toeroepen. En ook alleen om die reden. Hun nationalisme verwerp ik in alle toonaarden. Want uh, hetgeen dat eigenlijk frappant is, is dat zij bij de laatste Europese verkiezingen een alliantie hebben willen smeden. Uh, ook met, uh, met de Hongaren, met al de extreemrechtse tendensen. En samen de krachten te bundelen. Dus wat zij eigenlijk doen, is eigenlijk hetzelfde wat de 27 lidstaten doen door de krachten te bundelen. Ja. Dus eigenlijk willen zij zelf grensoverschrijdend de krachten bundelen. Dus wat is er dan mis mee met Europa gestalte te geven? Uh, ofwel neutraal uh, met linkse en rechtse partijen, dan wel met extreemrechtse partijen. Zij, zij, zij, zij streven hetzelfde doel na. Uiteindelijk streven zij hetzelfde doel naar. Hetgeen dat er moet gebeuren is, is gewoon verkiezing na verkiezing winnen. En inderdaad, de krachten bundelen, goed schiks of kwaad schiks. Maar dat moet er gebeuren als we niet een prooi willen vallen aan China, India. Of, uh, of de speelbal willen zijn tussen uh, Amerika en Rusland bijvoorbeeld. Maar, maar ik, ik begrijp dat nog steeds niet. Ik denk dat, dat de mens toch wel flink... Het volk gaat toch best wel woedend worden, denk ik, als... Uh... Als uh, uh, vanuit de EU wordt bepaald, nou die partij van, uh, van Geert Wilders die... Uh die kunnen we nou net zo goed in de band gooien, want die, uh, die werkt toch het project tegen. Die is anti-staat. Anti, uh, nee, ik denk dat Geert Wilders met de tijd zal moeten inzien dat, uh, dat hij realpolitiek moet bedrijven en dat, uh, dat de meerderheid van de Europeanen uh, de voordelen van Europa enorm inzien. Dat ze alleen de nadelen inzien van een, een jonker en een beleid. Dat, uh, dat gediend is met de uh, immigratie en uh, het beleid van Merkel Natuurlijk, van de open er gaan grenzen. Dus wel, u, u zegt van we uh, moeten die partijen moeten verbannen, want door nee, nee, nee, nee, nee, nee. Bur oorlogen? Uh, nee, nee, ik Spanië. heb niet gezegd die partijen moeten verbannen als ze die standpunten blijven huldigen. Dat zij van Europa uh, bij wijze van spreken steekpenningen aannemen om, om groter te worden, ja. terwijl dat zij Europa willen ondermijnen, dat, is, dat, dat gaat niemand doen. Stel u voor, u bent een horecabaas... En, en, en, en u, u neemt een kellner in dienst die, die reclame voert voor het café daarnaast. Dat, dat, die gaat u toch meteen ontslaan. Op dezelfde... Ja, maar dat is, dat, is, dat is natuurlijk wel een andere. We hebben natuurlijk, als, uh, we hebben natuurlijk in, de, in het verlichte tijdperk wel andere ideeën ontwikkeld over. Uh, hoe de staat gewoon eerlijk tegenover iedereen dezelfde regels zou moeten uitzetten. En wat je daarna dan van zegt, dat is jouw politiek inhoudelijk. En. Uh, ja, maar is... mijn, mijn, mijn idee is dat uh, ongebreidelde democratie uiteindelijk leidt tot dictatuur. Want het is ook langs de, ja, okay. langs de democratische weg dat Hitler de zegen heeft bereikt en zichzelf heeft gezeteld in de ja. Duitse politiek. Dus eigenlijk moet men uh, tot het standpunt komen dat men een, een verlichte dictatuur tussen haakjes moet uh, betrachten om tegenstanders de mond te snoeren in de zin van, kijk, dit is het beleid, daarom moeten we naar streven. En uh, we moeten de vijanden, of de interne vijanden, laat staan de externe vijanden, niet de kans geven om groter te worden op ons, uh, in ons nadeel. Fair enough. U um, geeft, geeft een aantal voorbeelden ook van hoe die verdere eenwording eruit uh, zou moeten zien. Um, ja, maar, om een voorbeeld te geven, de, Engels, ja. de invoering van het Engels als gemeenschappelijke taal is cruciaal in dat opzicht. Ja. En het zou, een, het zou ook een middel zijn om, om de Britten aan boord te houden van Europa, want zoals de laatste studies hebben uitgewezen, is een, een vertrek van Groot-Brittannië uit Europa uh, heel schadelijk, zowel voor de Britten als voor de Europeanen. Verschillende economen hebben zich daarover uitgesproken en hebben becijferd dat het uh, rampzalig gaat worden voor beide partijen. Dus uh, ik zie nog altijd uh, een kans om een tweede referendum te houden met, uh, met in verstanden dat er maar een zeer nipte meerderheid was van de Britten die, uh, die gekozen hebben voor het, uh, het Europa te verlaten. Maar dat ze geen voorkennis hadden van de gevolgen en nu dat in, in, de, in de media de, de gevolgen breed worden uitgesmeerd vind ik dat er stemmen moeten opgaan. Op om, uh, om een tweede referendum te organiseren, om te kijken wat het verschil is met het vorige. Als het uh, tweede referendum het eerste referendum bevestigt, dan zou men eerlijk kunnen scheiden. Maar als er, een, als, er een, uh, als er een andere uitslag komt die in het voordeel is van Europa, waarom dan niet dat in overweging nemen als uh, uiteindelijke uitslag? Oké, okay, nou, daar, daar valt veel voor te zeggen. Wil ik nog één vraag stellen over het... Uh, um... ...over het idee dat, dat de brexit slecht uit zou pakken per se voor Engeland. Uh, namelijk was recent in Nederland, was het in het nieuws... ...dat een paar hele grote spelers uh, in de markt... ...aan het twijfelen waren of ze wel niet uh, zich in Londen moesten vestigen. En dat er 1,4 miljard is uitgetrokken achter de schermen... ...om die partij hier in Nederland te houden. Dus je ziet toch wel dat er... Dat de economie ja, waarom, waarom wordt, wordt gestemd met, met geld natuurlijk. Dat is een terechte opmerking, omdat Londen een wereldspeler is vanwege juist de wereldtaal die zij daar hanteren. Dus uh, Europa is een speelveld. Maar het dat, wordt ook aantrekkelijker gezien voor die partijen. Het wordt veel aantrekkelijker gezien voor, voor mensen die handel drijven omdat Engels een wereldtaal is. En omdat men daar Azië mee kan bespelen, Amerika mee kan bespelen, uh, uh, Australië mee kan bespelen en, en ook Europa. Dus uh, hier, hier zijn er te veel onzekerheden en het is zo dat, men die, dat de politici uh, zich hun, hun, hun, uh, hun hakken in het zand zetten en die onzekerheden laten voortbestaan dat uh, mensen die willen investeren in Europa het gevoel hebben van kijk er is te veel spanning, wij kunnen beter kiezen voor de veilige thuishaven van Londen. Nou, maar, maar Engelse taal in, in de internationale zaken, daar hoef je toch niet voor naar, uh, naar Londen te gaan? Nee, maar als men, als men het Engels zou institutionaliseren als uh, gemeenschappelijke taal voor Europa, dan ontstaat er bij wijze van spreken ook een natuurlijk bindmiddel die de mensen meer met elkaar uh, samenbrengt. Als, uh, als u iemand leert kennen, laten ja. we zeggen uit, uh, uit, uit Roemenië of uit Slovenië of weet ik veel wat, en u weet van elkaar dat je allebei Engels spreekt, dan wordt die, gaat die band veel nauwer worden aangehaald dan dat je een tolk nodig hebt. Dat spreekt voor ja. zich. Ja. Nee, dat zeker. Nee, op het persoon, persoonlijk gebied natuurlijk. Maar ik snap niet hoe het voor bedrijven per se uh, heel veel ze uitmaken. Want uh, in elke grote, in elke internationale stad... Uh, ...zul je in het zakenleven voornamelijk Engels als voertaal toch al vinden. Want die mensen zijn hoger opgeleid en die zullen toch al de taal beheersen. Die, ik, ik kan me moeilijk voorstellen dat, dat de taal de reden is... ...dat, dat ze na, naar Londen zijn gegaan in plaats van vanaf... ...vanuit de Zuidas te opereren. Nou, dat denk ik wel. Ja? De taal? Niet, niet, uh, niet de economische voordelen? Nee, ten tijde van de conquistadores was Spanje de wereldtaal. Dus die hebben ook uh, voor een opleving gezorgd in de wereldwijde economie... ...met hun kolonialisme. Dus uh, alles evolueert met taal. Taal is een geweldig bindmiddel, volgens mij. Oké, okay, oké. Okay. Um, en u stelde ook voor van... Um, Laten we kunst maar gaan uitwisselen. Laten we uh, een standbeeld dat hier op een, in, in, in Holland bij wijze van spreken op een plein staat. Laten we dat met een standbeeld uit, uh, uh, uit Italië Ja, Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een, standbeeld van een, een, een standbeeld van Rubens uh, switchen met een standbeeld van Michelangelo. En het uh, van Rome hierheen uh, verschepen en dat uh, standbeeld van Rubens naar Rome exporteren. Om, de, om alle, alle Europeanen het gevoel te geven dat we eigenlijk uh, deelgenoot zijn van dezelfde cultuur. Culturele uitwisselingsprojecten. Ja, ja. oké. Okay, um, ik, ik, ik zit er toch wat te denken van... Um, waar gaat dat landen? Wie gaat, wie gaat daarmee... Uh, hoe gaat dat, dat zo'n invloed hebben, denk je? Het, gaat zeer, het zal zeker een invloed hebben als men, we zitten nu momenteel in Amsterdam, als men uh, bekijkt dat, dat uh, het, grootste, het grootste gedeelte van de massatoerisme die hier neerstrijkt, dat ze eigenlijk uh, naar hier naartoe komen voor uh, culturele Nederlandse symbolen op te zoeken, zoals een Van Gogh bijvoorbeeld. Uh, ...dan spreekt het voor zich dat zij ook gediend zijn met, uh, met meer, meer uh, kennismaking met de Nederlandse cultuur die bij hen uh, aanbelandt. Maar het zijn toch juist stedelingen en uh, toeristen die al redelijk internationaal ingesteld zijn... ...die al heel veel van doen hebben met de rest van de wereld, dus ook de rest van Europa... Wel juist. Uh, well, ja, degenen die thuis blijven zijn de die, mensen in de periferie, op dat het platteland, de, de, die meer binding met Europa zouden moeten hebben. Wat, ah, wel, dat, is juist, dat, heeft, dat heeft juist het nut van. Uh, als, er een, als er een standbeeld van Van Gogh in uh, Barcelona of in Madrid, uh, of, of desnoods in een middelgrote uh, stad uh, in Spanje terechtkomt, in Sevilla of in Valencia. Ja. Dan gaan de mensen zich afvragen. Wie is die van Gogh Ah, Dat is een Europeaan. Zoals uh, onze uh, Goya ook een Europeaan is. En dan gaan ze... maar de meeste mensen uit het platteland in Nederland. Die meiden steden als Amsterdam al. Als ze er niet hoeven te zijn. En, uh, en als, als ze dan ergens al hoeven te zijn. Dan hoeven ze toch niet per se langs dat beeld te gaan. Dat staat op een heel specifieke plek. Ik vraag me af. Juist de mensen die weinig ja, de, de... van doen hebben met Europa, die gaan dan waarschijnlijk niet echt heel veel in aanraking komen. Want zelfs de Amsterdammer die zijn hele leven in Amsterdam blijft, is internationaler ingesteld, omdat hij toch al ermee in aanraking ja, komt. Ja, maar uiteindelijk, uiteindelijk worden de beslissingen uh, toch genomen in de wereldsteden. En uh, is het platteland maar een aanhangsel van, van de denktrand die, die in uh, Parijs, Londen, en uh, Amsterdam en Brussel hebben altijd... De bakens gezet voor de, voor de rest van de bevolking. En iemand die het wil maken, verhuist naar een grote stad. Is dat het signaal wat je aan de mensen in de periferie zou willen meegeven? Je zijn maar een je, Ja, natuurlijk. Maar in, een de, aanhangsel. In, de, in de toekomst... Uh, ik bedoel het niet zo neerbuigend. Ik bedoel het positief. Ik bedoel, men kan zich terugtrekken uh, op het platteland om te mediteren. Maar uiteindelijk, alle, alle beleid en alle beslissingen en alle grote... Alle grote revolutionaire ideeën ontstaan in, uh, in wereldsteden. Het zijn juist de mensen waarvan, waarvan u zou denken van... Oh die, We hadden het al eerder in het interview over uh, oplopende spanningen... en zelfs mogelijkheid tot burgeroorlog... die veroorzaakt worden door partijen als die van Geert Wilders of uh, Vlaams Belang. Die halen toch het meeste van hun stemmen uit het platteland. Omdat daar de mensen... Uh, ...zich niet gehoord voelen en, en het idee ook krijgen van... Oh, wij, ...wij zijn ook maar een aanhangsel van uh, wat er in die steden gebeurt. Vraag me af, waar, waar gaat, gaat zo'n plan landen? Ja, dat moet de toekomst uitwijzen. We, we hebben ook geen glazen bol. We kunnen alleen maar uh, een bepaald beleid uh, nastreven en uh, niemand kan voorspellen hoe dat uitpakt ik zie alleen maar de voordelen ervan in maar als we het nu hebben over de interne vijanden van uh, Europa kunnen we het misschien eens ook eens hebben over de externe vijanden van Europa ja? die, die langzaamaan in elkaar overvloeien want met de demografische ontwikkelingen uh, met de islam die hier voet aan de grond probeert te krijgen uh, wordt het steeds meer duidelijk dat uh, dat, dat de grootste dreiging is uh, voor de voor de eenmaking voor, uh, voor Europa. Ik las uh, onlangs een, uh, een interview met de Franse succesauteur Michel de Hollebec, uh, bekend van het boek Onderworpen, die voorspelt dat we in 2030 uh, uh, demografisch in de minderheid gaan zijn en dat uh, de sharia hier zal worden ingevoerd. Dus, uh, en een van zijn bemerkingen was, uh, de, de islam uh, ziet het uh, Europa van vandaag als een strijdtoneel, omdat hij geen alvast heeft en dat hij zich optrekt aan de Koran. Terwijl dat alles in Europa wordt losgelaten. Zogezegd vrijheid van godsdienst. Maar wat is vrijheid van godsdienst? Vrijheid van godsdienst is bij wijze van, sprook, bij wijze van spreken ook uh, uh, secten als de Scientology of de Kerk van de Satanisten de kans geven om hier groot te worden. Ja. En Michel de Houlebecq zei dan. Uh, het zou veel beter zijn moest Europa een staatsgodsdienst hebben. Want waarom? Omdat ja. de islam zich daar dan kan in herkennen als zijnde van, kijk, die mensen zijn ook gelovig. Want uh, hoe ziet men de wereld vanuit islamitisch standpunt? Momenteel ziet men de, ziet men de wereld vanuit islamitisch standpunt als uh, de islam zijn de gelovigen en al de rest zijn de ongelovigen. Waarom? In Europa wordt alles toegelaten en wordt er uh, uh, gelachen bijvoorbeeld met uh, het Rooms-katholicisme en het protestantisme. Alles wordt, over, uh, alles wordt hier in het belachelijke getrokken. En daarom is er een gebrek aan respect vanuit uh, de moslimhoek. En Michel de Houlebeck zei, moest, uh, moest Europa een staatsgodsdienst hebben, dan zouden ze veel meer onder controle kunnen worden gehouden en zouden ze niet per se uh, uh, willen uh, ijveren voor een, voor, een, uh, voor een Sharia. En dus die staatsgodsdienst zou het rooms-katholicisme moeten zijn? Nee, ik, vind dat, uh, nee ik, vind, uh, ik heb dat in mijn boek geschreven. Uh, de, dat de politici in plaats van de, de scheiding van kerk en staat zo radicaal door te, door te zetten ja? zich eigenlijk het hoofd moeten breken over welke godsdiensten in Europa verdienen er uh, genade en welke godsdiensten in Europa moeten eigenlijk door een kritische lens worden bekeken want okay. als, uh, de veel, veel godsdiensten uh, houden zichzelf boven de andere en houden zich superieur boven de andere godsdiensten en dat is met heel veel verschillende godsdiensten zo, dat zij zichzelf als de ware godsdienst beschouwen. En, uh, en daardoor ontstaat er een interne strijd waar de politici zich eigenlijk uh, buiten houden. Ik heb in mijn boek ook geschreven: hè, er is een ministerie van verkeer die de regels bepaalt op straat van hoe fietsers, voetgangers en automobilisten zich moeten gedragen ten opzichte van elkaar. Er is een ministerie van gezondheid die zegt van welke medicijnen uh, goed zijn voor, uh, voor ons mensen om in te nemen en welke zijn schadelijk om dat te reguleren maar er is totaal gebrek aan visie over godsdienst waarom een materie die zoveel mensen uh, beheerst uh, hun dagelijks leven bepalend is alles bepalend is in hun dagelijks leven daar wordt totaal geen visie over uh, over ontwikkeld door politici en dat is de grote fout, ja. denk ik, dat politici geen weet hebben van wat, wat speelt er eigenlijk in die godsdiensten, waar zijn ze mee bezig en gaan ze ons eigenlijk niet vleugel maken. want als, zoals de meeste moslims zeggen, de Koran verdient uh, voorrang op het wetboek van de Nederlandse staat of de Belgische staat. En de politici laten dat buiten beschouwing, uh, die, die, die maken zich daar niet druk om, om van te zeggen van kijk, dit is, dit is buiten mijn boekje, hier kan ik mij niet over uitspreken, want dit gaat mijn boekje te buiten. Dat is de grootste waanzin die er bestaat. Als men zich daar niet over uitspreekt, de enige die zich daar wilt over, durft over uitspreken, is bijvoorbeeld een Geert Wilders. En eigenlijk zou Geert Wilders een katalysator moeten zijn voor de andere politici, om zich eindelijk ook eens te gaan verdiepen in de koren. Ik heb de koren ettelijke keren gelezen en ik kan de Koran uitleggen zoals het Oude Testament en het Nieuwe Testament in één zin. En ik ga je een voorbeeld geven. Het Oude Testament de basisidee van het Oude Testament is oog omhoog, tant om oog, tand om tand, U verovert zich een domein ja. met uw godsdienst. U heerst daar, komt er een vijand die u bedreigt, dan moet die, u ver, die u bijvoorbeeld uw leger in de pan hakt, dan is het zaak van de de groeperingen in het Oude Testament om wraak te nemen en het, en het vijand in de pan te hakken. Terwijl uh, de boodschap in het Nieuwe Testament was, bemin uw vijand, hè? wees onderdanig, bemin uw vijand, uh, keer hem de toe, linker, linkerwang toe als u geslagen wordt op uw rechterwang. En, uh, en dat is dus eigenlijk een vredelievende boodschap. Uh, ja. Dus het katholicisme heeft zich ontwikkeld, van een, uh, van, een, van een strijdbare uh, religie naar een vredelievende religie. Terwijl, terwijl er maar één boodschap is in de Koran, die in de Koran zit vervat, als oproep naar alle gelovigen die moslims zich willen noemen. En ik kan dat uitdrukken met één, met één woord, met een uitroepteken. En dat ene woord is voorover uitroepteken, voorover. Want volgens de Koran is de wereld ingedeeld in twee gebieden. De, de, de wereld die van de moslims is en de wereld die niet van de moslims is. En de wereld die niet van de moslims is, wordt te vuur en te zwaard, moet veroverd worden op de wereld die al veroverd, die nog niet veroverd is. Dus, dus zij streven in één woord werelddominantie na. En het is eigenlijk een soort van Dar Darwiniaanse idee, zoals Hitler die ook had. Eigenlijk het recht van de sterkste. Kijk, overal in Europa worden er aanslagen gepleegd. En er komt eigenlijk geen antwoord, er komt eigenlijk geen antwoord van Europa. Men wacht gewoon de volgende aanslag af. En dat is fatalistisch, dat, is, dat, dat, dat gaat ons einde betekenen vroeg of laat. Want kijk, nu, nu, gaan, nu, nu, nu hebben we mensen die met Kalashnikovs uh, mensen neermaaien, uh, uh, gigadisten die uh, mensen neermaaien met Kalashnikov. Dan is er een ander die met een truc uh, op de kerstmarkt een mensenmassa onverheid. Hè? Ja. Maar de volgende stap, wat denkt u dat de volgende stap gaat zijn? Een biologische bom. Of een nucleaire bom die bijvoorbeeld uit het oude Sovjet-arsenaal uh, in beslag wordt genomen door de jihadisten en die hier, wordt, uh, die hier een nucleaire uh, apocalyps gaat creëren. En wat is dan ons antwoord? Dan is ons antwoord te laat, meneer Mulder. Wij moeten preventief reageren op, uh, op dingen die gebeuren. En, uh, en Trump heeft dat heel goed begrepen en daarom wil hij ook Guantanamo niet afschaffen. En mijn, mijn methode zal zijn, meneer Mulder. Als er een, um, want daarmee gaan we alle jihadisten treffen, want ze denken alleen aan hun eigen martelarenrol in het, uh, in het hiernaam, als Ze denken, hey, als we twintig uh, ongelovigen, bij wijze van spreken uh, uitschakelen, dan belanden wij in het paradijs met de 72 maagden, ja. maar ze hebben ook anderzijds ook een, heel, een, een hele grote liefde voor het gezin dat is achtergebleven, dus wat ik voorop stel is, vanaf dat er een uh, dat, er, dat er in uh, in Europa ook een soort van Guantanamo wordt ingericht. Hè? Her en der in Europa, is zelfs meer dan één Guantanamo. En vanaf dat er een aanslag plaatsvindt, dat men preventief de hele familieklan van de dader preventief opsluit en uitklaart om te zien in hoeverre dat ze ermee te maken hebben. En van zodra duidelijk komt vast te staan dat ze er niks mee te maken hebben, dat ze niet sympathiseren met hun omgekomen zelfmoordterrorist, hun dader, dat ze dan weer worden vrijgelaten. En u gaat zien, er gaat iets veranderen in Europa. De, de, de westerse jihadisten die hier zijn opgegroeid, die gaan zich tweemaal bedenken, vooraleer zich te realiseren, na mijn daad worden al mijn broers en zussen en mijn moeder en mijn vader preventief opgesloten om te zien wat er de schaamte... Dat dat gaat gebeuren gaat zo groot zijn dat, ze, dat 50% van de daders minstens gaat afzien van hun daad. En gaan zich realiseren wat voor zwaarwichtige gevolgen dat hun daad niet alleen heeft voor ons, maar ook voor hun eigen imago. We nemen even de tijd om onze events aan te kondigen. Donderdag 14 december gaan de Batavieren een zalig kerstfeest vieren met het zalig kerstdiner met de Batavieren in restaurant Oso Le Mio in Amsterdam.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 Om uw waardering te laten blijken en ons financieel te ondersteunen in het maken van deze podcast. Hoe dan? Op onze nieuwe website, watavierenpodcast.nl, kunt u eenvoudig via Ideal Creditcard overboeking Overbooking of PayPal, uw geld geven aan ons. Ik wil een beetje geld geven. je, <lacht> <lacht> hier, voor het goede doel. Kijk je dan. <lacht> kan er zo op. Oké, okay, fair enough. Dat... Uh... Dat, dat, dat, klinkt wel heel, uh, dat klinkt wel als iets om, om, om daarmee de, de jihadisten zelf tegen te houden, maar ik vraag me dan af van, gaat het niet ongelooflijk ook wel veel verzet vanuit linkse kringen? opleveren die die dat trek ik me niks maar, maar maar aan het enige, maar, nee, het enige <laughs> dat telt is het resultaat enige dat telt is het resultaat als men kijkt in, in in tijdens de tweede wereldoorlog zaten de Japanners in in de alliantie met nazi-duitsland zoals Mussolini met Italië maar denk, en wat gebeurde er alle alle, ja? alle Japanse ingezetenen van de Verenigde Staten werden verplicht opgesloten in kampen ja om maar, te vermijden dat er, dat er kamikazes ook kamikaze aanvallen zouden kunnen doen. Er is één een grote tegenstrijdigheid nu, hè, die dan opkomt. Dat is namelijk dat we ons nu helemaal vastgebeten hebben op dat concept mensenrechten. Ik ben het er ook niet helemaal mee eens. Ik vind het, een, ik vind het lege. Ik, vind het lege. Ja, ik heb er een, een heel gevat antwoord op. Mensen die zich gedragen als beesten hebben geen mensenrechten. Mensen die zich niet menselijk gedragen hebben geen mensenrechten. Nee, oké. Okay, um... Daar ben ik het mee eens dus, daar, maar... dus daarvoor zou ik een soort van Patriot Act invoeren die, ja. die, die bestaat in Amerika, die bestaat in Rusland. Maar hoe, ik, ik, ik zou niet kunnen begrijpen hoe uh, zonder die, die, die mensenrechtenverklaringen los te laten de hoe, mensenrechten... Europa, hoe Europa dit kan doen zonder uh, ook zelfs tegenover de meest progressieve kringen. Ja, maar die, die mensenrechten zijn een juridisch steekspel van advocaten. Uh, ja, tuurlijk, dat, dat, snap, dat, snap, dat snap ik ook. Maar ze uh, staan wel symbool voor heel veel mensen die niet ja, maar, zien wat ik, daarachter zit. Ja, maar oké, okay, maar terroristen. Uh, we moeten een onderscheid maken tussen mensenrechten en, en terrorisme. Ik bedoel, terro terroristen verdienen gewoon geen mensenrechten, punt aan de lijn. Uh, mensen die mensen doden, hoe kun, hoe kun man die in vredesnaam mensenrechten toewensen, dat, dit is, iets, dat dit is iets dat ik niet begrijp. En nooit zal begrijpen. Ja, dit klinkt, dit, ik, ik snap, is het dan enkel een, een of dit is zo, zoals het zou moeten, of dit is ook Nee, dit, dit is gewoon te gebeuren. Uh, het, het, het enige verschil is dat ik het zou willen invoeren voordat die nucleaire aanslag plaatsvindt. En dat de politieke geesten in Europa er pas rijp geworden gaan zijn als de nucleaire aanslag heeft plaatsgevonden. Met etelijke tientallen tienduizenden slachtoffers, onschuldige ja. slachtoffers. Want ik zie nou niet, de, de, de EU is voor nu toch een redelijk moralistisch... Uh, Praatbraak. Uh, ja, ja. Het, uh, ze, zien, ze zien toch zeggen, wel zichzelf als de mensen die even gaan uitleggen hoe het, hoe het allemaal zou, zou moeten. Ja, en ja. Uh, vanuit dat oogopzicht zie ik niet zie ik niet heel snel hoe zo'n verschuiving zou plaatsvinden. Dat kijk, we kijk, gaan de, de, we gaan de kijk. mensenrechten maar even maar omzeilen. Maar kijk, uh, het is, is klaar en duidelijk ook dat, uh, dat Erdogan, de president van Turkije, een, een, een tweede Hitler is. Uh, uit alles kunnen we dat opmaken, de manier waarop dat hij dissidenten massaal gevangen zet. En dan nog schudden we hem de hand gewoon weg, omdat hij uh, duizenden uh, vluchtelingen uit het Midden-Oosten, uit Syrië... ...tegenhoudt om onze grenzen te overschrijden. Dus wij, doen, wij maken een gemene zaak met een dictator... ...gewoon omdat het ons goed uitkomt. En dan zou u van uw kant zeggen... ...dat we hier geen paal en perk mogen stellen aan bepaalde uitwassen? Nee, nee, tuurlijk. Ik ben het, ik ben het ook absoluut daarin met u eens. Maar ik zie niet hoe... ...hoe gaan de, de, de Europese elites deze stap zetten. Want zij zullen de laatste zijn die, die uh, toegeven... ...die mensenrechten die... Uh toch wel uh, heel onhandig ja maar we moeten gewoon weet u, weet, weet u wat het beste, uh, het, beste, uh, het beste scenario in mijn, in mijn visie is hè? We, moeten de, uh, we moeten gewoon uh, de, de islam met uh, de, de extreemrechtse partijen die momenteel de islam bekampen laat ze gewoon de islam verder bekampen maar laat ze ook de nationalistische strijd gewoon van de ene dag op de andere opgeven zie je en laat ze gewoon meegaan met de elite om Europa groot te maken. En, la, en neem gewoon de macht over op het moment dat Europa groot geworden is, want die kans gaat zich voordoen. Men, men gaat altijd gefragmenteerd blijven uh, met, met de, mensen die, hoe zal ik zeggen, de mensen die de visie van Le Pen, Wilders en Vlaams Belang nastreven. Die gaan altijd uh, ongewapend blijven, bij wijze van spreken. Als ze in hun eigen uh, hokje blijven uh, wild om zich heen schoppen. Maar als ze uh, Europa de kans geven om groot te worden... Hè, ...en het ook groot ja. zal worden... ...want dat staat, dat staat in de sterren geschreven... ...Europa gaat groot worden omdat ze het ook niet anders kan. De elite gaat dat gewoon blijven nastreven... ...en dat gaat, dat ook, gaat er ook in slagen. Heeft uh, ik... ze gewoon wind in de zeilen... ...laat Europa gewoon groot worden. En op ten gepaste tijden kan men gewoon dan uh, de macht opeisen... ...in de zin van... Uh, als, er, als er een keerpunt komt dat de, de Europese bevolking gaat inzien dat ze altijd voor de verkeerde hebben gestemd... ...dan gaan ze op een gegeven moment voor de juiste kandidaten, kandidaten stemmen. Ja. En krijgt, krijgen de partijen die nu tegen Europa zijn de macht in de schoot geworpen. Ja. Ja, ik, ik vraag me alleen af hoe gaan, hoe gaan de partijen als, een, als uh, van bijvoorbeeld een uh, Wilders en een Le Pen... Van de een op de andere dag bedenken van: Nou, oh, nou ja, weet je, misschien uh, ik, ik ben ik toch van gedachten veranderd. Die EU is toch. Uh, ja, daarover moet men vergaderen, daarover moet men. Ik zie dat uh, niet gebeuren, want dan raken ze, denk ik, een Ja, maar ik, zei daar, straks, van hun ik zei daar straks al: uit. bij de Europese verkiezingen zijn ze zelf al grensoverschrijdend bezig met een alliantie te smeden, die een vooruit moet helpen. Dus uh, uh, wordt gewoon het, het paard van Troje en, uh, en, en bewier ook de Europese eenwording en laat het gewoon gebeuren, laat Europa gewoon uit haar voegen barsten en uh, als het uh, moment gekomen is, neem dan de macht over, zo simpel gaat het. Als men, als men, als men op zijn eigen zakdoek blijft uh, voortwentelen, dan gaat men nergens komen. Dan, dan valt men ten prooi aan veel machten zoals China, die hier uh, bijvoorbeeld een staat opslokken omdat, omdat ze gefragmenteerd is, omdat ze zich losgeweken heeft van Europa. En dat zij bijvoorbeeld China vriendelijk gezind is, terwijl de rest uh, vijandig staat tegenover China. Maar uiteindelijk gaan we nergens geraken uh, gefragmenteerd. Ik, ik zie heel veel stappen gewoon als niet... Want u zegt dus eigenlijk van enerzijds... een uh, Laat het gewoon bijvoorbeeld uh, Wilders. Wilders die uh, toont juist aan dat uh, de islam uh, toch wel gevaarlijker is dan heel veel andere politici ja. inzien. Anderzijds is hij een luis in de pels bij de EU. En hoort hij eigenlijk geen financiering te ja, krijgen. Maar, is hij ja maar als, als, als, als meneer Wilders principieel is. Dan zou hij toch ja. niet mogen meedoen aan Europese nee, okay, verkiezingen. Maar niet, nee maar waarom niet, doen zij mee aan Europese nee, verkiezingen ze, ze als het in Europa is. Nee ze zijn niet principieel. Dat, dat, dat er niet van. Maar ze zijn dus niet principieel. Dus ze moeten geen geld krijgen. Anderzijds zegt u ook van. Ze zouden van de een op de andere dag moeten besluiten. Um, om, uh, om mee te gaan in het Europese project. En. Hoe, gaat, hoe, gaan dat, hoe ziet u het uit, realistisch voor ogen dat omdat, die, dat, die dat om, omdat, omdat de spanning met de islam, zoals zij terecht opmerking, inderdaad uh, zo hoog gaat oplopen dat er inderdaad, uh, dat Europa zijn, zijn eigen 9-11 gaat beleven, dat er een omslagpunt gaat komen dat de Europeanen massaal gaan stemmen op partijen van hun strekking. ja. En als, als, zij dan, als zij dan Europese eenheidsgedachten kunnen bespelen, dan hebben ze ook meteen de Europese macht op, op, op, op, op het hele grondgebied. En dan hoeft men niet te zeggen, kijk, Orbán maakt een vuist, Wilders maakt een vuist, of, of Le Pen maakt een vuist. Dan hebben ze gewoon het hele grondgebied om, uh, om te regeren. En dan, maar dan, dan gaan ze, ik denk, wel dat ze een heleboel stemmen, ze weten natuurlijk dat ze heel veel stemmen kwijt gaan raken wanneer... Wanneer ze van de een op de andere dag zeggen: "Nee, die EU Nee, dat stof... zegt u als zij hun strategie uitleggen niet. Hè. Als zij dat gewoon kenbaar maken. Men moet toch niet uh, achterkamertjes, politiek bedrijven en zeggen: Kijk, strategisch gezien kunnen we nu beter Europe Europese kaart trekken. Leg het aan de kiezers uit. Zeg het. Zeg het dat wij, dat wij een, een kleine dreumes zijn uh, als kleine landjes tegenover de. de bijvoorbeeld de, de opmars van, van de islamisering of ik tegenover denk, de opmars van China Ik denk zelf eerlijk gezegd dat de, de gemiddelde PVV stemmer te eigenwijs is om zelfs dan nog achter, achter Geert Wilders aan te lopen. Als zij ervan niet, overtuigd niet, zijn. Niet, niet, niet, niet als uh, al die partijen in Europa die op dezelfde golflengte staan met Wilders eenzijdig en eenduidig dezelfde gevolgtrekking maken en, en, en, en in, in, in, in, op dat opzicht een afspraak maken dan is het voor de kiezer duidelijk dat het langs die weg de beste methode is om de macht te bekomen. Oké, okay. laten we dit, uh, dit onderwerpje even afsluiten. Um, u, ook, uh, u wilde ook graag nog praten over Catalonië. Daar valt natuurlijk heel veel over, uh, over uh, te discussiëren en over te vertellen. Um, hoe ziet u precies de toekomst van Europa voor, voor u? Um, nu met, met die uit de hand gelopen onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië? Ja, ik, uh, dat wil ik nog zeggen. Uh, dus uh, de, de leider van de Catalanen, uh, Puigdemont, die, er is een uh, Europees aanhoudingsmandaat uh, bevolen om hem over te leveren aan Spanje op beschuldiging van opruiing, rebellie en uh, mis, misbruik van overheidsgeld. En uh, ik vind dat terecht, want hij heeft uh, op onwettige wijze een referendum georganiseerd en stemkantoren, kieskantoren geopend ja. en georganiseerd en kiesmannen aangesteld en dergelijke meer. Met, uh, met een campagne uh, uh, betaald met uh, Spaans geld. En uh, Rajoy had dat verboden en hij heeft dat verbod naast zich neergelegd. Dan moet men nu ook niet moord en brand gaan schreven als de, als de Guardia Civil optreedt met de knuppel en zegt, kijk, wij moeten hier de orde handhaven op, op bevel van de regering. Uh, als, men eenmaal, uh, als men nu eenmaal de staat ondermijnt, hetzij is het een terrorist, hetzij is het een revolutionair uh, of een misdadiger, uh, de wet moet gehandhaafd worden en uh, nageleefd worden. En uh, uh, meneer, uh, meneer Pougemon heeft geen recht van spreken meer als hij die wettelijke bepalingen gewoonweg naast zich neerlegt. Ja. Maar trouwens, uh, anderzijds moet ik ook uh, zeggen van... Uh, de, ...de Europese bewindmakers uh, kiezen een partij voor Rajoy ...en zeggen dat, het inderdaad, uh, dat hij inderdaad putje zijn boekje is te buiten gegaan. Maar anderzijds moet ik ook zeggen dat uh, uh, meneer Verhofstadt... ...toen hij uh, in 2014 dacht ik, op het Maidanplein stond in Oekraïne... Uh, om, uh, om, uh, ...om de Oekraïners op te ruijen tegen de uh, Russisch gezinde overheid van Janukovic. Uh, dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan dezelfde misdaden, namelijk eh, mensen opruien tegen een ja. bestaande regering. Ja. En eigenlijk, als men uh, Puigdemont uh, wil opsluiten in de gevangenis of daarvan wil beschuldigen, dan zou men, als men eerlijk moet zijn, ook Verhofstadt moeten opsluiten op beschuldiging van dezelfde uh, misdaden. Nee, tuurlijk. Maar wat dat betreft zit er weer is, zullen, zullen leiders zullen ook nooit in- en in in-principieel zijn, natuurlijk toch? Hoe bedoelt u? Nou, het is, uiteindelijk is het, uh, is het alleen maar machtsspellen. Ja, het is, dat een is dat je uitkomt. het is een geopolitiek machtsspel. Maar ik vind uh, als men de wet na wil naleven in uh, Spanje, dan moet men de, de wet ook naleven in Oekraïne. En uh, ik, vind het, uh, ik vind het een gevaarlijk spel: uh, hetgeen dat uh, Hans van Balen en Verhofstadt daar uh, gepresteerd hebben. Door uh, de wetmatig verkozen, de, de officieel verkozen regeringsleider van, uh, van Oekraïne. Dat, eh, dat ze het volk opriepen om zich tegen hem te verzetten terwijl hij, terwijl hij benader inzien inzien dat hij geen oorlogsmisdaden heeft gepleegd of dergelijke meer. Gewoon omdat hij uh, een Europees handelsakkoord onwelgevallig was, heeft men hem uh, de laan uitgestuurd ja. op, uh, op aansporen van uh, Europese toppolitici. Gewoon om Poetin een mes in de rug te steken. En dat heeft c ook hele grote militaire spanningen opgeleverd aan de grenzen, de NAVO grenzen met Rusland. En ik zie eerder redenen om een bondgenootschap te smeden met het Amerika van Trump en het Rusland van Poetin. Dan met beide in ruzie te treden. Omdat ik denk dat een trojka van die drie wereldmachten elkaar kan versterken tegen bijvoorbeeld China en Noord-Korea. Want u ziet China ook als, een, als de grootste, of een van de grotere geopolitieke gevaren voor het Westen? Zonder meer, zonder enige twijfel. Ja. Uh, uh, men beseft niet eens dat, uh, uh, ik denk, ik maak een ruwe schatting, 70% van de kledij die wij hier dragen, die in onze kledingwinkels, in onze ketens te koop is, is made in China. Maar hetgeen men er niet bij vertelt, is dat een groot stuk van die kleren worden gefabriceerd in Noord-Korea, maar dat er een label wordt opgekleefd, made in China. Uh, heel de wereld ligt overhoop met de dreigementen van uh, Kim Jong-il. Kim Jong-un. En, uh, en het, is eigenlijk, uh, het is eigenlijk China die hem in leven houdt. Als China morgen zegt uh, uh, uh, de rol van Noord-Korea is uitgespeeld in zaken nucleaire dreiging, dan is die rol uitgespeeld. Ja. Zolang dat China daar niet optreedt, eigenlijk is... Uh, is, is Noord-Korea de buikspreker van China die zijn macht wereldwijd wil laten gelden. Ja, dus u ziet het als een als soort proxy uh, afleiding, afleiding van, van, van, de, van de spanning tussen Amerika en China. Ja. ja um, en en, die, en die, u, u schrijft ook over, over China als... als um, als moderne kolonisator ja. eigenlijk, ja. Uh, Als men ziet bijvoorbeeld, uh, België heeft een zeer groot koloniaal verleden in Congo. Door verschillende, door verschillende invloeden, uh, door onafhankelijkheid uh, uitgeroepen te, te zijn in Congo, uh, heeft men zich daar grotendeels economisch ook teruggetrokken. En uh, men moet maar opmerken dat China gretig in dat, uh, gat, is, uh, dat gat is gaan opvullen door... Uh, met uh, nieuwe projecten, economische projecten, door de mensen met, te helpen met uh, de plaatselijke bevolking, met infrastructuur, met scholen, met onderwijs, met nieuwe wegen aan te leggen, nieuwe havens te creëren. Uh, denken de Congolezen, de plaatselijke Afrikanen, dat zij de goede weg op zijn. Maar uiteindelijk, wat doen de Congolezen? Uh, wat doen de Chinezen? Sorry. ze investeren uh, miljoenen in een, in, een, in een braakliggend land om er miljarden uit te melken. Snap je? Ja, en, uh, en, en dat is. Uh, maar uiteindelijk, daar hebben ze uiteindelijk toch wel, wel meer aan dan. Uh, daar trekken ze uiteindelijk toch ook een profijt uit, de. Uh, nee, Afrikaanse uiteindelijk, landen, uiteindelijk, of niet? uiteindelijk gaat er een uh, machtsonevenwicht bestaan uh, tussen het Westen en China, dat overal uh, voet aan de grond probeert te krijgen. En op de ja. lange termijn gaat men zien dat, uh, dat China uh, de overhand haalt, Niet alleen economisch, maar ook militair. En dan is het te laat. En dan ja, kunnen ze ons de wet spellen. Maar wat, daar is weinig oneerlijks aan specifiek voor, uh, voor Afrika. Want uiteindelijk is het wel zo dat wij hebben ook uh, ons goedkope werk hebben wij afgeschoven op China. China heeft van dat goedkope werk uiteindelijk zelf meer en meer geld verdiend. En uh, in plaats van dat zij dat zelf nu maken, laten ze dat maken en zijn ze nu zelf aan het innoveren uh, en aan het uh, bedenken. Dus zie je dat Afrika, als Afrika op een gegeven moment zou je kunnen stellen uh, voldoende, uh, voldoende uitbesteed werk heeft vervuld, dan gaat het op een gegeven moment zelf, zelf economisch zelfstandig geworden en kan het op een gegeven moment ook zelf gaan zeggen van hé hey joh, uh, we gaan, uh, we gaan het heft in eigen handen nemen. Ja oké, maar het gevolg daarvan kan ook zijn dat, uh, dat men de landen die men aan zijn zijde heeft geschaard ideologisch aan zich gaat binnen, binden. Ook uh, militair, militair op zich dan bijvoorbeeld zoals, uh, zoals altijd gebeurd is met Cuba en, en, uh, en Rusland bijvoorbeeld onder de USSR. Dus eigenlijk streeft men een soort van werelddominantie na ja. met als uiteindelijk doel ons te overwinnen. Ja, maar dat kunnen ze toch nooit eeuwig volhouden, denk ik? Nee, ik denk dat binnen een paar decennia dat dat een, vol, een, een voldongen feit zal zijn, als men daar niet tijdig tegen optreedt. Ja, en, en de Europese Unie zou, uh, zou hier ook economisch uh, barrières voor moeten, moeten Zeker. opzetten? Zeker. Hetgeen dat uh, Trump nu heeft uh, uitgevaardigd, uh, een soort van uh, meer isolationistische politiek ten aanzien van China, uh, moet zeker uh, nagestreefd worden ook door, uh, door, de EU. Uh, door de EU, door invoerbeperkingen op te leggen aan uh, bijvoorbeeld uh, Chinese bedrijven, sweatshops, uh, waar, uh, schermen van merken. Ja, waar, uh, ja onder andere ja, waar, uh, waar uh, mensen worden uitgebuit om tegen een hongerloon uh, onze kledij te fabriceren bijvoorbeeld. Ja. En dan... Um en dan, en dan ook het gevaar, want dat is ook bescheiden. dat vond ik nog wel, nog wel wonderlijk dat dat uh, heb ik nooit geweten, maar uh, het feit dat Chinese materialen gebruiken waardoor je ook nog wel eens heel ziek zou kunnen worden. Ja, dat heb ik, ja, dat klopt. Ja, ja dat moet, uh, dan moeten uh, Europese instituten moeten dat volledig onder de loep nemen om te zien in hoeverre dat onze volksgezondheid daardoor, daardoor wordt geschaad. Ja, oké. Okay. En. Uh, nu nog even terug naar Catalonië, om daar nog even over, uh, over verder te kunnen praten. Um, u, u ziet dat als, als een vorm van hoogverraad tegenover uh, de EU, tegenover en, en Spanje, maar uiteindelijk ook tegenover de EU. Zeker, ja. Net als uh, Brexit, uh, mogelijke andere afscheidingsbewegingen in Europa, zoals uh, Friesland, al valt dat wel mee, denk ik, hoe sterk ja. die willen afscheiden. Um, wat zou volgens u de beste manier zijn om, dat, om de angel daaruit te halen? Want die, die, die tendensen zijn er. Die vormen van uh, willen afzetten. Well, ja. Maar uh, dat ga je niet van de een op de andere dag natuurlijk. Dat gevoel ga je ze niet ontnemen. Hoe hou je die er volgens u bij zonder uh, hak in het zand uh, te krijgen? Ja, van zodra, van zodra die, die bewegingen hun boekje te buiten gaan en de, en de wet schenden, is het de zaak om. Uh, om dat uh, direct aan de kaart te stellen en die ook juridisch te vervolgen voor de dingen die ontsporen. Dus, uh... dus het moet gewoon hardhandig moeten die uh, ontmanteld uh, worden, die bewegingen, volgens u? Uh, met, uh, met de middelen die de wet ons ter beschikking stelt, ja. Oké. Okay, um... Zo ook uh, de, de, de, uh, de partij van uh, Poussemond. Natuurlijk, ja, daar, daar is men nu mee bezig en dat vind ik volkomen terecht. En het zal een, het zal een voorbeeld zijn voor andere bewegingen ja. die hetzelfde pad willen opgaan in Europa, naar mijn mening. Maar dan hebben we nog steeds wel het probleem dat de sentimenten zijn er dan nog wel onder de mensen. Ooran ja, maar die, die angel uit het... Want uh, dan richten ze morgen richten ze een nieuw clubje op. die... Uh. Volgens mij is het zaak om zo snel mogelijk tot de conclusie te komen uh, dat de brexit een foute boel is en dat men een nieuwe referendum moet organiseren en uh, in de media duidelijk moet stellen wat de schadelijke gevolgen zouden geweest zijn mocht de brexit zich daadwerkelijk hebben uh, voldaan. En, uh, en als men dan uh, als de Europeanen gaan inzien dat de, de, de Britten alsnog... Uh, over stak gaan en zeggen, kijk, uh, het is uh, toch beter van bij Europa te blijven, dan gaat het een illustratie zijn voor alle andere uh, separ separatistische bewegingen in Europa, om uh, duidelijk te maken, kijk, uh, uiteindelijk hebben wij ons vergist, uh, Europa is veel beter dan uh, sommige partijen ons, okay, ons doen heel, En dat las ik ook in het boek, of heel erg van, ja maar... Ze vinden dit en dat. Maar ja, maar dit is zo. En ja, en uiteindelijk moeten ze dit maar ingaan zien. En uiteindelijk is dat ook zo. Dan ja maar ik van, oh ik heb oké, okay, maar dan kan ik het met u, met u eens zijn. Maar ja, het hoe, spijtige, ga dat die uh, mensen, hoe ga je dat die mensen uitleggen? Die mensen die, ja, maar uh, da hoe je da daarvoor nodig ik een uh, massaal uit om mijn boek te lezen. En daarvoor ben ik ook dankbaar dat ik uh, dit interview heb mogen doen. Uh, zoals andere interviews. En het spijtige is uh, van uh, geopolitiek. Uh, mijn boek is uh, verschenen in 2014. En uh, naar, mijn, naar mijn begrip is het het eerste geopolitieke uh, uh, boek dat verschenen is in Europa, dat in zo'n breed spectrum uh, de verhoudingen beschouwt tussen uh, Europa, Amerika, het Westen, uh, het Verre Oosten en het Midden-Oosten. En uh, het is het eerste in zijn soort, uh, volgens mij is hij het het, uh, misschien 100 jaar, uh, omdat uh, in Amerika heeft het een grote traditie geopolitiek denken en in het... Uh, in Europa is er bijna niemand die zich, die zich eraan waagt, omdat niemand ja. het, het, het bredere plaatje wil aanschouwen. En uh, wat ik uh, wil zeggen is ook dat in, uh, in, uh, in Europa doet men alleen maar aan steekvlampolitiek. Men, uh, men kijkt twee weken vooruit in functie van de naderende verkiezingen, of men kijkt een paar maanden vooruit. Men zit altijd bezig met de postjes: welke postjes men onderling moet gaan verdelen, wie welke portefeuille krijgt, wie welke ministerportefeuille krijgt. Men kijkt amper maanden vooruit. En uh, terwijl dat China bijvoorbeeld 50 jaar vooruit kijkt. Het grote partijcongres in China, daar heeft uh, president uh, Xi Jinping uh, onlangs een, een vier uur durende uh, uh, to, to, to, toespraak ja. gehouden, een speech gehouden. En daar mochten de, de duizenden uh, mensen die in de zaal aanwezig zijn niet eens pauze nemen om naar het toilet te gaan. Omdat hij uh, gezegd heeft, kijk dit zijn de beleidslijnen voor de komende 100 jaar. En het is uh, zover dat men uh, uh, de president has, uh, zijn woorden haast goddelijke status heeft, uh, heeft uh, toegeschreven. Want ze zijn nu ook uh, erkend als onderdeel van de grondwet. Dus zijn visie, zijn politieke visie, is nu onderdeel geworden van de grondwet. En ja. alle Chinezen gaan zich daar de komende honderd jaar aan houden. Terwijl in, uh, in Europa doet men alleen maar een steek van politiek. Zoals ik zei, men kijkt maar een paar weken vooruit in functie van de volgende verkiezingen. Ja. In China kijkt men 50 jaar vooruit of 100 jaar. In Silicon Valley, tussen haakjes, daar kijkt men 1000 jaar vooruit. En daar is men nu al bezig van hoe gaan wij leven, uh, hoe gaat ons alledaagse leven eruit zien in 2500 bijvoorbeeld. Ja, maar ik ben het er mee eens dat we, dat we verder vooruit zouden moeten kijken. Ja. Strategische doelen moeten stellen. Maar... Het is nog steeds wel een korte termijn vraag die van heel groot belang is. Want stel je wilt dus uh, bepaalde uh, ja, separatistische groepen, uh, groepen die weliswaar misschien met u eens zijn dat dat de islam uh, een gevaar is bijvoorbeeld, maar uh, nog wel kritisch zijn tegenover de EU, dan ontmantel je die groepen, maar hoe... Hoe ga je dan in godsnaam, vraag ik me af, dat, dat, dat sentiment bij de mensen die achter die groepen staan, hoe ga je die ontnemen? Want, uh, geld, de, want geld, ik... geld, geld, geld en economie gaan de belangrijkste doorslag geven als we uh, zien dat uh, Europa al alsmaar welvarender wordt ten opzichte van de concurrenten in de wereld, de vrije markteconomie. En uh, gaat men ondervinden dat wij de juiste keuzes hebben gemaakt. Naarmate de mensen komen pas in opstand. Oké, okay, er zijn veel klachten, er zijn veel verzuchtingen, er is veel commentaar. Er zijn veel lezersbrieven. Maar er worden nog altijd geen mensen vermoord op straat Europeanen die mekaar vermoorden men, men, heeft een zekere, ja. uh, men heeft al afgezien van de Joegoslavische uh, burgeroorlog, heeft men al 60 jaar welstand in Europa, laat men dat alsjeblieft niet vergeten, ja, ja. terwijl uh, er zoveel brandhouders zijn in de wereld men wentelt zich in de luxe en het comfort en nog, nog steeds is men niet tevreden, waar, waar verlangt men eigenlijk naar de hemel is pas na de dood voor de gelovigen, dus men kan alleen maar het beste nastreven en het beste dat men als Europeaan kan nastreven is eenheid om zich te verdedigen tegen de gevaren van binnenaf en van buitenaf. Oké, okay, um, dan denk ik dat we bij deze richting, richting afsluiting kunnen gaan. Uh, zou je nog één keer willen, willen samenvatten waarom mensen uw boek zouden moeten kopen? Wel omdat uh, de meeste mensen uh, niet, uh, niet, niet, de belangen, uh, niet de belangen kennen die er op het spel staan... ...als men gewoon in een referendum ja of nee stemt. Dat is veel te kort door de bocht. Ja. Zoals u zegt, het zijn sentimenten, maar het is geen kennis. Er is geen begrip. En om een begrip en om kennis te verwerven, moet men zich verdiepen in de materie. Men kan niet zeggen, ik ben tegen Europa, want ik vind het maar niks... En dan vraag je bijvoorbeeld, ja maar waarom vind je het niks? Oh, er zijn te veel allochtonen, te veel immigratie. Ja oké, okay. en om die reden dan zou men Europa terzijde moeten schuiven. Dat is, dat is gekken werk. Ik bedoel, uh, er zijn, er zijn, er zijn honderden, duizenden van setten waarom we Europa moeten koesteren. En niet alleen omwille van het feit... Uh, niet alleen verwerpen omdat uh, Merkel de grenzen heeft opengegooid. Men moet zich verdiepen in de voordelen en in de eventuele nadelen. En als er dan nadelen zijn opgespoord, dan moet men die gewoon repareren. En niet zeggen, kijk, we gaan Europa als een kartenhuisje in elkaar laten storten. We moeten het nieuwe elan geven, nieuwe ideeën. Uh, de mensen die er de voordelen van inzien, uh, een podium geven, zoals mijn boek nu de kans krijgt om zich uh, te manifesteren. Ja. Uh, Macron die zegt, uh, we moeten uh, een, een, een nieuwe wind, door een nieuwe frisse wind in Europa laten waaien. Uh, dat moet men allemaal uh, bespreekbaar maken. En uh, op die manier kan men uh, opnieuw uh, meer belangstelling en interesse krijgen voor uh, de Europese zaak. Ik wil hartelijk bedanken voor het goede gesprek. Dank u wel, ook voor de uitnodiging. En uh, ik raad uh, de luisteraars uh, allemaal aan om uh, ook uh, een blik te nemen in dit boek. Uh, ik vond het, uh, vond het zeker een heel interessant boek, vond het een heel interessant besprek. gesprek. Tot een volgende aflevering, luisteraars.